Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij een vechtpartij op station Zaventum in de buurt van Brussel... zijn twee jongeren aangereden door een hoge snelheidstrein. Een van hen overleed ter plekke, de ander ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Kort daarvoor waren twee jongerenbendes voor het station met elkaar aan het vechten, zegt deze vrouw tegen de VRT. Het was hier een heen en weer gaan van jongeren die duidelijk elkaar achterna zaten. Het was niet veilig. De jongens zijn station ingelopen, we hebben er vier zien lopen. De trein is langsgekomen, die heeft nog heel hard getoeterd, maar we hebben er maar twee zien terugkomen. De politie bekijkt nu camerabeelden van het station en spreekt met getuigen. Omdat het druk was op het station hebben veel mensen het zien gebeuren. Drukte op verschillende bevrijdingsfestivals. De organisaties van die in Rotterdam en Zoetermeer roepen nu op om niet meer te komen. In Rotterdam klommen er mensen over de hekken om toch binnen te komen. In Londen halen veel mensen een nachtje door om toch een goede plek te kunnen bemachtigen voor de kroning van King Charles morgen. Onder wie deze kinderen? Pretty rainy and horrible. Uh, probably won't go to sleep. <laughs> But is it worth it? Yeah, very worth it. De kroning begint om 10 uur. En een Amerikaanse agent heeft een werkdag gehad om nooit meer te vergeten. Hij rijdt op de snelweg in Florida. Als hij een melding krijgt vanuit een auto: een vrouw staat op het punt te bevallen. Look at me. Look at me. Breathe through, alright, mama? Breathe through. Is this your first baby? No? How many? is it six. Six? Oh. Yeah. All need a better hobby. Ja, de vrouw had wel wat ervaring, dus. De agent legt het allemaal vast met zijn bodycam. En na wat duw- en perswerk is daar dan de baby. De agent vangt haar op met zijn handen. Oh yeah. Dat is een sound. That's Dat is een mama. Look at je little girl. Ja, alles gaat goed met moeder en kind. Krijg je nog wat weer? De rest van de avond en vannacht blijft het op de meeste plekken droog. Morgen begint zonnig, later komen er wel buien aan en wordt het maximaal 21 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in. No one makes me feel the way you do Nothing like another deceit Got a nice back yard yeah. Edit go go En de dokter in de zaal een keer Loslaten en de rustigheid naar de toe lopen. lopen Hoe kan het nou, mijn been staat vast. Ik kan niet meer, kan niet meer dansen. Twee kompen, de bas stevig vast. Rustig en berekenen al mijn kansen. SFC kwadraat berekenen de kans, dat zij vanavond met mijn mee wil gaan. We gaan. En hebben nacht dans met mij. Hey.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 Ik ken mijn waarde Ik hou me cool, ik weet die mensen kijken naar me Zouden naar mijn dame, zouden naar de vader die Is mijn boys weten zonder spaten bij geen zaken En daarna weer die kampioen en dingen kill ik, pak ze aan Moves weer fliezen zo van dag te dan Twintig jaar in deze honor dan mijn achterbank In de fede laat je weten dat het anders kan Ik dans en ik lach Nog een rondje, ik lach Half vol of half vast Leef, het doe je na, na, na, na Ik dans en ik lach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 Service. Ik heb mijn actie op de straat als ze zwerven. Whoah. Fuck, het it, is mijn nieuwe remedy. De mematies noemen me denna, mijn neefjes, noemen me peities. Soms zit er tegen dat geeft niet. Die blessing stellen we delen. En dat zat vast als de AB, de HVB. Of de P, ik Parkeer dat ding op de stoep. Al door als het moet. Ik heb me eerst de tien mails verstuurd voor de toets. Je bent al jaren niet meer gaande bro. Ik denk dat je roest. Was even lekker, maar ben terug en laat je zien hoe het moet. Alle glad laat als ze arde Of ik laat mijn baas staan. Vies als Mohammed B, blijf gaan, bro. En dat is zo lang tot ik niet meer opsta, lieb je Paspa Pas me toe, mijn dag gaat goed. Drank je toe, dans je toe. Rad je toe, glach je toe. Geen stress, leel mama, I look after you. Ik kan ze en ik Nog een rondje, ik lach. Hou vol of half vast. Lee, het doe je na, na, na, na. Ik kan ze en ik klap. Nog een rondje, ik lach. Half on falling and fast. Let <laughs> and hey, do your na na na nah. that they brought.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 that we needed it all for the trip. The tendency is to push it as far as you can. I see. Away. Why'd you ever let me go? You change your heart